dus het Joodse lijden en bouwen. Een hoorspel in vijf delen door Rob Gerard naar de gelijknamige roman van Leon Uris. Vandaag hoort u het eerste deel Aan Gene Zijde van de Jordaan. totdat de heren uw broederen rust geven, gelijk uw lieden, dat ze ook erven het land dat de heren uw God hun geven zal, aan gene zijde van de Jordaan. Dan zult gij wederkeren elk tot zijn erfenis, die ik u gegeven heb. Ja. Mijn naam is Sutherland. Bruce Sutherland. Gepensioneerd generaal van het Britse leger. Ik verliet de dienst in 1947... nadat ik als militair commandant van Cyprus... voor mezelf tot de conclusie was gekomen... dat mijn heenga noodzakelijk was. Vervolgens vestigde ik mij in Palestina. Want ik wilde met eigen ogen de heilige plaatsen aanschouwen. En ik wilde met eigen ogen zien hoe het Joodse volk wederkeerde tot zijn erfenis. Al die jaren van 1946 af, ben ik dus ten nauwste betrokken geweest bij wat zich buiten en in Palestina afspeelde, met en om dat volk dat zo ontstellend heeft moeten lijden, voordat het woord Gods tot Mozes in vervulling kon gaan. Het was... November 1946... American News Syndicate. Inderdaad, dat ben ik. Mevrouw Kitty Freeman heeft opgebeld... ...dat ze u onmogelijk van het vliegveld kan komen halen. En of u direct naar Curenia wilt komen. Ze heeft er een kamer in het Doomhotel voor u besproken. Bedankt, lieve jevrouw. En wel krijg ik een taxi die me naar Curenia brengt? Die kan ik voor u verzorgen. Als u door de douane wilt gaan, dan vindt u mij de uitgang. Grandioos. niets aan te geven behalve dan een kilo onversneden heroïne. Mm. Gaat <laughs> u maar door. Attention, alstublieft, de taxi van Mr. Parker staat voor. Herhaling? The Mooi De taxi van Mr. Parker staat voor. Kerenia? Ja meneer. Spreekt u Engels, chauffeur? Ja wel, meneer. Dat moet u mij vertellen. Op het vliegveld staat een bord met welkom op Cyprus. Dat is een bekende zin, maar er komt nog wat achter. En nou wil men maar niet te binnen schieten van wie die zin is en wat erachter komt. Weet u dat soms? Nee, meneer. Ik denk dat ze alleen maar aardig tegen de toeristen willen zijn. Oh. Hier zijn we dan in corsia, meneer. Kijk, daar hebt u de oude Venetiaanse muur. Ja. Die kerk is de vroegere Sint Sophia. Die hebben de kruisvaarders nog gebouwd. Ja. En nu is het een islamitische moskee. En hier, hier zijn we bij de bolwerken. Als pijlpunten gebouwd. Ziet u wel? Ja, ja. Elf punten in totaal. En dan rijden we nu de vlakte op naar het Pentadactu Als we daar over zijn, ligt Curenia beneden. Aan zee. Op de pas moet u even stoppen. Ze hebben me verteld dat je daar een prachtig uitzicht hebt. Maar dat is ook zo meneer. Ja, ons eiland is erg mooi. Eén brok historie. De kampen van de ontheemden liggen niet bij Curenia, wel? Nee meneer. Die liggen daar een goede 60 kilometer vandaan. Aan de oostkust, vlakbij Famagusta. Ah. Uh, het is een hele geschiedenis met die Joden. Ze zeggen dat de kampen van Karaolos prop en prop vol zitten. En dat er nou meer naar het zuiden nieuwe kampen gebouwd worden. De Joden krijgen ook nooit eens rust. Afijn, de Engelsen zoeken het maar uit. Wij Cyprioten hebben ook niks bij ze te vertellen. Maar je vraagt je wel eens af hoe dat allemaal gaan moet. Ja, dat vraag je je zeker af. kamer naar genoegen, meneer? Jazeker. En iets cools staat er ook al, zie ik. Ja, dat heeft mevrouw Freeman besteld, meneer. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voor ze terug is uit Famagusta. Oh, ik red me verder wel. Uitstekend, meneer. Dank u. En eerst maar eens uitpakken. Gek eigenlijk dat Kitty hier niet is. Ze is ten slotte met vakantie. Dus zaken kan zijn van Magoes niet hebben. Ja? Hallo, Parker. Kootvel. Mag ik vragen wat majoor Kootvel hier op Cyprus uitvoert? Ik zou jou die vraag beter kunnen stellen. Ja, ik ben nog altijd u dan voor generaal Sutherland, de militaire commandant van Cyprus. Oh, zit dat zo? En nu kom je mij precies tien minuten nadat ik aangekomen ben een beetje uit, horen. Ja, onze inlichtingendienst vertelde ons vanmiddag dat je geland was. Jij hebt geen introductiepapieren. Ik ben hier met vakantie. Voor mijn vertrek naar Palestina, waar een klein oorlogje schijnt te broeden. Je kunt ons onze nieuwsgierigheid niet kwalijk nemen, Parker. We hebben geen al te prettige herinnering aan jou. Omdat ik toen in mijn bladen heb geschreven dat door een stommiteit van jullie in Nederland een heel regiment in de pan is gehakt. Dat was toch zo? Maar weet je, Freddy... ...jouw nieuwsgierigheid maakt mij nieuwsgierig. Zijn jullie soms bezig op Cyprus... ...het een of ander vuile zaakje in de doofpot te stoppen? Oh, wees niet vervelend, Parker. Dit eiland is van ons en we willen weten waarom je hier bent. Dat heb ik je toch al gezegd? Ik ben hier met vakantie. En nou ga ik deur met uitpakken als je het goed vindt. Ik neem een whisky en schenk mij er ook in. Hmm. Ik ben hier met vakantie... En om een goede oude vriendin terug te zien. En zeker Kitty Freeman. Die verpleister? Dat is een harde vrouw. Ik heb haar een paar dagen geleden bij de gouverneur ontmoet. Maar je wilt me toch niet wijsmaken... dat je daarvoor speciaal naar Cyprus bent gekomen? Dan moet je eens goed naar me luisteren, wel. Hmm? Kitty en ik kennen elkaar al van de schoolbank af. Ze is getrouwd geweest met mijn beste vriend. Tom Freeman. Die sneuvelde in 1942... Twee maanden later stierf Kitty's enige dochtertje aan kinderverlamming. Dat ze een heel beroerde tijd heeft gehad, zal je wel duidelijk zijn. Het zou me toen wat waard zijn geweest als ik haar een beetje had kunnen helpen. Maar we zaten in twee verschillende werelddelen. Toevallig wilde ik een paar dagen geleden in Athene praten over een Amerikaanse verpleegster in Saloniki... die fantastisch werk deed voor de Griekse weeskinderen. Dat was Kitty. Ik informeerde naar haar en ontdekte dat ze met vakantie op Cyprus zat. Daarom besloot ik mijn vakantie hier ook door te gaan brengen. Is deze verklaring uitvoerig genoeg? Oppervlakkig bezien, wel. Wees dan nu zo vriendelijk en hoepel op... ...want ik verwacht Kitty elk ogenblik. <laughs> ik zou jou graag eens zonder dat arrogante lachje willen zien. Coldwell. Wat bedoel je eigenlijk? Om nauwkeurig te zijn... ...ik bedoel dit... Jullie komen een dollar te kort en zijn een uur te laat. Jullie gaan de hele zaak verliezen. In de eerste plaats Brits-Indië, vervolgens Afrika en dan het Midden-Oosten. Jullie raken het mandaat over Palestina kwijt... en ze schoppen jullie nog uit zuid en Transjordanië ook. De zon is bezig onder te gaan over het Britse Rijk, Fadi. En voor die glimlach van jou is dus zo langzamerhand geen plaats meer. Aardig opgemerkt, Pakum. Ik wist trouwens al dat je net als de meeste Amerikanen graag overdrijft en sentimenteel bent. Ik heb namelijk je verslagen over een processen gelezen. Maar hoe dan ook, je bent hier met vakantie. Vergeet dat vooral niet. Ik zal generaal Sullen de goede van je doen. Serieus. Welkom. Op Cyprus. <laughs> Wacht eens even. Welkom op Cyprus, Shakespeare. Welkom hier op Cyprus, bokken, apen. Dus Parker is hier met vakantie. Als je soms ook een pijp voor stappen, ga je gang, Freddy. Dank u, generaal. Ik geloof die Parker niet. Ik zou je willen voorstellen door een paar maanden te laten schaduwen. Dwaasheid. Dat zou je direct merken. Hij moet zich vrij kunnen bewegen. Nou, laat hem schrijven wat hij wil. In die refugier zit geen kopie meer voor de wereldpers. En daarom geloof ik ook niet dat hun kampen hem interesseren. In die kampen zit anders nog genoeg kopijgeneraar, als Die onhandelbare joden ook. We zouden ze veel strenger moeten aanpakken. Al het schaaktafeltje, is, Freddy. Ik heb geprobeerd je aan je verstand te brengen... dat we hier geen concentratiekampen op nahouden. We moeten deze joden niet streng aanpakken. We moeten de rust bewaren en zorgen dat niets als propaganda tegen ons gebruikt kan worden. Heb je dat begrepen? Ja. Nou, open dan maar. Sorry. Die refugies in Karaholos zijn hier alleen maar gedetineerd... ...dat die ezels in Londen besluiten wat ze met het Palestina-mandaat zullen doen. U zegt, generaal... En dat zullen ze heel gauw moeten doen. Anders voorzie je complicaties waar nog niemand van gedroomd heeft. Uw beurt, genaar. Zo zullen uw vijanden omkomen, Israël. Wat zat u? Nee, nee, niets. Er schoot maar alleen iets te binnen. Wacht eens even. zullen de vrachtwagens zijn met de vluchtelingen van de Door of Hope. Deur der hoop, poorten van Sion, ster van David. Eén ding moet je de joden toegeven. Ze weten hun illegale schepen mooie namen te geven. Maar het lukt het toch maar zelden onze blokkade te breken. Deur der hoop. Je vraagt je wel eens af waar ze die hoop nog vandaan halen. Als jij gezien had... Wat ik allemaal gezien heb. En waar ik in Nuremberg over heb moeten getuigen. Uw naam? Bruce Sutherland. Commandant Betrijf van... Bedrijf met uw eigen woorden. Mijn troepen trokken om twintig minuten over vijf Bergen Belzen binnen... op de avond van de 15 april. Bedrijf met uw eigen woorden. Kamp 1 was een omheind terrein van 400 bij 1600 meter. Op dat terrein hadden tachtigduizend mensen geleefd. Hun rantsoen bestond uit één brood per week voor acht mensen. Identificeer. Dit zijn de martelwerktuigen die wij in de valterkamers vonden. Verschrijd. Uit onze telling bleek dat er in kamp 1 30.000 doden waren... met inbegrip van de 15.000 lijken die wij vonden. Bestrijd, Wij deden al het mogelijke, maar de overlevenden waren zo uitgemergeld en ziek... dat er binnen een paar dagen nog 13.000 stierven. Verschrijd. De omstandigheden waren zo ellendig dat toe wat kamp binnenkwamen... Dat de levenden zich voeden met het vlees van de lijken. Voelt u zich niet goed, generaal? Nou. Jawel. Jawel, Freddy. Maar die kampen hier zitten me een beetje dwaas. Ik vraag me wel eens af of ik er verstandig heb gedaan. direct ja te zeggen toen General Brown me met het commando van Cyprus wilde belasten. Misschien had ik toen de voorstellen van Sir Clarence op een andere wijze. Kom binnen, broes. Kom binnen. Blij je weer eens te zien. Ga zitten. Hoe merkt u het, Sir Clarence? Dank je. Thuis alles goed. Ik zal maar met de deur in huis vallen, broes. Ik heb je hier te komen omdat we iemand nodig hebben voor een nogal delicate zaak. Die joden, zie je, die uit Europa vluchten, vormen een groot probleem voor ons. Ze zijn allemaal naar Palestina. Maar de Arabira maken bezwaren tegen het aantal dat het mandaat binnenkomt. Daarom hebben we besloten deze mensen voorlopig onder te brengen... in vluchtelingenkampen op Cyprus. Totdat Whitehall een beslissing heeft genomen. Een ellendig plan. Ja. Het is niet aan ons om dat te beoordelen, Bruce. Whitehall heeft de orders en wij hebben ze uit te voeren. Ja, maar die mensen die nu naar Palestina willen... moeten dezelfde zijn die ik in mijn Welts heb gezien. Hmm. Dertig jaar lang hebben we tegenover deze mensen de ene belofte naar de andere gebroken. Ja, luister eens, broers. Wij tweeën denken over die dingen precies enig. Maar wij zijn in de minderheid. Ik heb niets tegen de Joden. Wat de Arabieren betreft... Hm. Ik zat hier tijdens de oorlog aan mijn bureau. Toen het ene rapport naar het andere binnenkwam over hun verraad. De Egyptische chefstaf verkoopt geheim aan de Duitsers. De Irakezen en de Syriërs zoeken contact met de Duitsers. De Mufti van Jeruzalem is een natieagent. Oh, zo zou ik nog uren door kunnen gaan. Maar je moet dit van de kant van Whitehall bekijken. Wij kunnen ons prestige en onze invloed op het Midden-Oosten... niet op het spel zetten terwille van een paar duizend Joden. En dat is nou juist onze tragische vergissing, Sir Clarence. Wij verliezen het Midden-Oosten toch. Er is nu eenmaal recht en onrecht. Tja, recht en onrecht. Maar beste Boos, het enige koninkrijk dat op gerechtigheid loopt is het koninkrijk der hemelen. De koninkrijken der aarde lopen op olie. Die uitspraak zal ik onthouden, zegt Larens. Daarmee raakt u aan de quintessens van het leven. De handelingen van mensen en volken worden bepaald door wat ze nodig hebben. Niet door de waarheid. Ja, het is niet zo best soldaat te zijn en er een gebeten op na te houden. Ik zal je natuurlijk niet dwingen die past op Cyprus te aanvaarden... Maar ik wou je er graag hebben, omdat je denkt zoals je denkt. En dus de refugees niet tegen je in het harnas wilt jagen. Ik zal gaan, zei Clarence. Maar soms geloof ik wel eens dat het een vloek is om als Engelsman geboren te zijn. En niet minder grote vloek als het is om als Jood op de wereld te komen. U zet vanaf. hè? Oh ja, ja, ik ben er niet helemaal bij met mijn gedachten. Neem me niet kwalijk God, hoor. We kunnen dit partijtje schaak beter afbreken. Ik ga naar bed. Zoals u wilt, generaal. Kan ik nog iets voor u doen? Nee, nee, dank je. Tot morgen. Tot morgen. Genaren. Ze moesten het weten. Ze moesten weten. Dat ik een half-Jood ben. Bij de Vrachtauto's met tralies. Kampen met prikkeldaad. Vervolging, moord, weer vervolging. Ja, ik zou het me niet zo moeten aantrekken. Mijn moeder had gelijk. Hoe lang je het ook verlogen, eens laat je Joodse bloed zich toch weer gelden. Moeder. Hoe heb ik mijn belofte tegenover jou ooit kunnen breken? Hoe heb ik ooit zo zwak kunnen zijn? Maar dat kun je toch niet doen, Bruce? Het is het laatste wat moeder me gevraagd heeft, Mary. Ze wil bij haar ouders begraven worden op het Joodse kerkhof. Ik heb het beloofd toen ze de ogen sloot. Maar zie je dan niet in dat dat krankzinnig is? Sinds haar huwelijk heeft moeder nooit meer enig contact gehad met het Jodendom. Je weet net zo goed als ik dat ze anders vaders militaire carrière gebroken zou hebben. Waarom vergaven ze vaders een huwelijk? Omdat moeder mooi was en een gevierde actrice. En omdat ze christin wilde worden. Vader is dood. En jouw militaire carrière dan? En mijn gezin? Wat denk je dat de mensen zullen zeggen als moeder als Jodin begraven wordt? Onze hele familie zullen ze vroeger dan met de nek aankijken. Of weet je je soms dat ze jou willen handhaven? Ik weet niet. Ach, kom nou, dat weet je heel goed. Bovendien was het natuurlijk alleen maar een gril van moeder. Een, een, een dwaze opwelling van een stervende. In elk geval zullen we erop houden dat het dat was. Moeder wordt gewoon begraven in ons familiegraaf in sutherland Heights. Dat ben je het hopelijk met me eens. Niet, Bruce? Dat ben je toch hopelijk met me eens. Vergeef me, moeder. Vergeef me. Neemt u me niet kwalijk, generaal, maar... Ik kom nog even terug. Ik, ik maak het me rusten voor u. Kan ik werkelijk niets voor u doen? Nee, ik wel. Ik voel me uitstekend. Welterusten. rusten dan. generaal. Terwijl Mark Parker op Kitty Freeman zat te wachten en ik mijn samenkomst met Caldwell had, vond ten noorden van de havenstad van Magusta een ontmoeting plaats van geheel andere aard. Daar stonden in het donker twee mannen in spanning te wachten op een bootje. Een van deze mannen was David Ben-Ami, commandant op Cyprus van de Palmach, de Israëlische stoottroepen. En hij wachtte op zijn vriend Ari Ben-Kanaan, een de belangrijkste agenten van de Mossad, Aliyah Beit, de Organisatie voor Illegale Immigratie naar Israël. Eindelijk kwam het bootje in zicht. Ari Ben-Kanaan naderde de kust zo dicht mogelijk en legde vervolgens het laatste stuk zwemmende af. Na een korte begroeting haasten de mannen zich naar een groot huis in Famagusta. De woning van hun invloedrijke helper, de Griekse Cypriot Mandria. Zo, nou voel ik me beter in droge kleren. Heb je een sigaret voor me, David? De mijnen zijn nat geworden in het water. Hier zijn sigaretten, meneer Benkenaan. Rook zoveel u wilt. Dank u. Het hoofdkwartier van de Mossad heeft me hierheen gestuurd... om een massale ontvluchting uit de kampen op touw te zetten. Hoe denk jij daarover, David? We hebben een paar tunnels gegraven van het kamp naar buiten. Daar hebben we natuurlijk een boel gemak van. Maar we zouden daardoor toch nooit zoveel mensen tegelijk kunnen laten ontvluchten. Verder kunnen we wel Engels uniformen en valse papieren verzorgen... maar niet in grote hoeveelheden. We maken ook wel eens gebruik van kisten... waar we mensen in timmeren, die we dan naar de haven sturen... Meneer Mandria is eigenaar van een scheepvaartmaatschappij... en zijn expediteur slet op dergelijke kisten. Maar een massa-aanvluchting... nee, dat lijkt me uitgesloten. Toch zullen we een manier moeten vinden. En zelfs binnen een paar weken. Maar meneer Benkenaan, u bent nauwelijks hier... en meteen vraagt u ons het onmogelijke te doen. Ik geef u de verzekering dat de Mozart en de Pamar... op alle Cyprioten kunnen rekenen. Dat onze laatste druppel bloed... Zullen wij u helpen? Maar Cyprus is een eiland en de Engelse marine slaapt niet. Bovendien ligt om die kampen een prikkeldraadversperring van drie meter breed. Ja, en de wachten hebben geweren en kogels. Ik heb morgenochtend een Brits uniform, papieren en een chauffeur nodig, meneer Mandria. Verder kunt u naar een schip gaan zoeken. Zo tussen de 100 en 200 ton. En dan nog iets. We moeten een expert vervalser hebben, David. In het kinderkamp is Reynary een jongen van een jaar of 17. Hm. Hij weigert voor ons te werken. Dan zal ik morgen met die jongen praten. Ik wil het kamp trouwens toch eens bekijken. Zijn de mannen en vrouwen getraind? Natuurlijk. Zelfs de kinderen krijgen militaire training. Zij overdag, de s s'nachts. We nemen daarbij stokken voor geweren en stenen voor granaten. Maar hoeveel mensen wou je eigenlijk laten ontvluchten, Harry? Een driehonderd. Driehonderd? Meneer Benkenaan. Wij Cyprioten zijn u goedgezind. Wij doen voor u wat we kunnen. U wordt toch waarschijnlijk voor uw moeite goed betaald, nietwaar, meneer Mandria? Goed betaald? Wacht u het te geloven, meneer, dat ik, Mandria, dit voor geld zou doen? Denkt u dat ik voor geld tien jaar gevangenis... en verbanning uit mijn huis zou riskeren? Uw zaak is onze zaak. Het heeft me meer dan vijftigduizend gulden gekost sinds ik voor u, Paul Maag, werk. Je mag, meneer Mandre je excuses van maken, Harry. Hij en zijn dokwerkers en zijn taxichauffeur nemen alle mogelijke risico. Zonder hem en zijn vrienden zou ons werk hier vrijwel onmogelijk zijn. Mijn excuses. Waarschijnlijk ben ik een beetje overspannen. Wat is dat? Ik zal de balkondeuren openzetten. Dan kunnen we kijken. Ja. La, la, la, la. Jeeps met machinegeweren. ...en vrachtauto's volgepakt met mensen. Ach, kijk toch eens even die stumpers. Veel meer dan lompen hebben ze niet aan. Dat moeten de emigranten van het hoop zijn. Het schip probeerde de blokkade te breken... maar werd door een Britse torpedu gerand geramd... ...en naar Gaifa gesleept. Vandaar hebben ze de mensen hier naartoe gebracht. Ik weet ervan. Karaolos was blijkbaar nog niet vol genoeg. Ontzettend. Wat een gezicht. Sluit u de deuren maar weer. Ja. En dan zal ik u verder alleen laten. U hebt elkaar natuurlijk veel te vertellen. Een uniform, papieren en een taxi zijn morgenochtend tot uw beschikking. Ik hoop dat u goed zult slapen. Arie! David, dat ze nou net jou hier naartoe hebben gestuurd... Hoe is het met Jordana? Ik heb een maandag geen brief van haar gehad. Wat mijn zuster in je ziet, begrijp ik niet. Maar ze maakt het best. Op mijn kamer heb ik een brief voor je, die lees je straks maar in bed. Ik heb hem in een gummizakje gedaan, want ik was bang dat je mijn nek zou breken als ik hem nat liet worden. Hoe is de situatie thuis, Harry? Thuis? Niet anders dan het altijd is geweest van dat we kinderen waren. Landmijnen, moord, beschietingen. Maar ditmaal kon er wel eens oorlog komen. Tussen twee haakjes, de palmagis verdraait trots op je. Ach, ik... Ik heb het hier allemaal zo goed mogelijk opgeknapt. Maar zonder de Cypriot had ik weinig kunnen doen. Je moet Mandria vooral niet tegen ons in het hernals jagen, Ari. Ach wat? Ik kan die mensen niet uitstaan die ons in bescherming nemen. Pas op voor de Mandria's over de hele wereld. Ze beklagen onze miljoenen vermoorden met de mond, maar niet met het hart. En als de beslissende strijd komt, laten ze ons alleen staan. Dan worden we aan alle kanten verraden. Dan hebben we geen andere vrienden dan onze eigen mensen. Hoe kun je zo praten? Je hebt ongelijk, Ari. Ach, je bent pas 22, David. Ik heb bijna tien jaar meer ondervinding dan jij... Zorg ervoor dat de emotie je logica niet vertroebelt. Maar het is juist mijn emotie die me voordrijft. Mijn emotie zegt me dat ik meehelp verder te schrijven aan een verhaal dat veertig eeuwen geleden begon. Neem nou eens de plek waar jij vanavond aan land bent gekomen, Arie. De stad Salamis. Je hebt de ruïnes ervan gezien. Nou, in Salamis is in de eerste eeuw de Benkochba revolutie begonnen. Die verdreef de Romeinen uit ons land en herstelde het koninkrijk Juda. Precies op dezelfde plaats waar we toen vochten... ...vechten we nu tegen het Britse Rijk. Ja, en na de ben opstand kwamen de legioenen van Rome terug... ...en moorden stad na stad uit. Dat moet je erbij vertellen. In de beslissende slag van Bijta vormde het bloed van onze vermoorde vrouwen en kinderen... ...een rode rivier van anderhalve kilometer lengte. Mooie verhalen kun je genoeg lezen in de Bijbel en in onze geschiedenis. En de nodige wonderen waren er ook. Maar dat was toen. Onze werkelijkheid is anders... Reken er maar niet op dat de Britse tanks in de modder blijven steken zoals de cananitische strijdwagens. En de zee heeft zich ook nog niet boven de Britse vloot gesloten. Het tijdperk van de wonderen is voorbij. Dat is niet voorbij. Het feit alleen al dat we bestaan is een wonder. We hebben de Romeinen, de Grieken en zelfs Hitler overleefd. En ik ben er vast van overtuigd dat we ook het Britse Rijk overleven. Dat is een wonder, Arie. <hierig> Eén ding staat in elk geval vast. Joden zijn meesters in het kibbelen. Kom, laten we gaan slapen. Ik wil morgen niet zo laat naar het kamp. Wel rusten, David. Wel rusten dan, Arie. Nou, je hebt het gezien. In alle brakken precies hetzelfde: haveloze verslagen mensen, die zelf ons niet vertrouwen. Geen voedsel genoeg, geen medische verzorging. De mensen interesseren me op het ogenblik minder dan de situatie. Laten we de toegang tot de tunnelen zien, David. Dan moeten we de luchtbrug over. Naar het kinderkamp. In het ghetto van Lotz in Polen was precies zo'n brug. Daar bij de latrines en bij die mesthoop, daar moeten we zijn. Het vierde en vijfde huisje in de rij, Harry. Kijk. Kijk, de gaten onder de zitplanken leiden naar de tunnels. Ja, je had gelijk. Te smal voor een massale ontvluchting. Je ziet het zelf. Als je het kinderkamp nog bekijken wilt. Hallo, Duffy. Hallo. Hallo, Duffy. Hallo. Hallo David. Het zijn niet allemaal wezen. De meesten hebben nog nooit buiten het prikkeldraad geleefd. Shalom. Werkt Joab Jarkoni hier ook niet? En hoe? Hij heeft de hele training in handen. Gaan we mee naar ons hoofdkwartier, dat zal hij wel zijn. Shalom, David. Shalom. We hebben het in een schoollokaal ondergebracht. Shalom, Joab Shalom, Arie. Fijn dat je er bent. Zeg maar wat je wilt zien. Voorlopig alleen jullie hoofdwet hier. Oh. Ziet er heel onschuldig uit, met dat schoolbord en zo. Oh, kijk, hier dan maar eens. De lessenaar van de onderwijzer. Een geheime zender en een ontvangapparaat. Hiermee onderhouden we het contact met Palestina. En daar onder de vloer wapens. Is hier dan helemaal geen controle? Weinig in het kinderkamp. En als er controle komt, wordt die meteen lesgegeven. De klas hiernaast zit popvol, die werd dan meteen gesplitst. Sterk van een paar minuten. Bezitten jullie ook een vervalsingsinstallatie? Ja, licht. Hier, in deze kast. Achter de boeken en schriften. Hier, hier. Deze identiteitspapieren heb ik net gisteren gemaakt. Knoeiwerk. Joab. Ja, wat wil je? Ik ben geen expert. Nee, maar die heb ik wel nodig. Jij zei toch dat er hier een was, niet, David? Ja, Poolse jongen. Dorf Landau heet hij. Maar ik zei ook al dat hij niet voor ons wil werken. Dan ga ik met hem praten, nu direct. Ja, kom dan maar mee. Wacht, even waarschuwen dat ik wegga. Dan komt zeer veel bouwen hier opassen. Die jongen is een expert voor valse reportier. Ja, dat schijnt hij in het ghetto van Warschau te hebben geleerd. Hij heeft ook een hele tijd in Auschwitz gewerkt. Een mm, veel beter knaap, Boorden vol haat. Geen land mee te bezeilen, Arie. Ja, hier, in deze tent moet je zijn. Wachten jullie buiten. Jij bent Dorf Landau, hè? Mm -hmm. Ik ben Arie, ben Kanaan. Een Palestijn van de Mossad al Je Jij moet eens naar me luisteren, doof. Ik ga niet zoebatten en ik ga niet dreigen. Ik heb jou een zuiver zakelijk voorstel te doen. Je moet eerst eens naar mij luisteren, meneer Ben Kanaan. Jullie zeggen haar beter dan de Duitsers en de Britten. De enige reden waarom jullie ons graag aan Palestina wil hebben is... dat we jullie moeten helpen de Arabieren van je lijf te houden. Hè? Maar daar laat ik me niet voor gebruiken. Ik wil alleen naar Palestina om zo veel mogelijk om zeep te brengen. Prachtig, Dof. Ik heb mijn motieven en jij hebt je motieven. Maar over één ding zijn we het blijkbaar eens. Jij hoort in Palestina en niet hier. Maar jij komt nooit in Palestina als je lui op je achterste blijft zitten. Hm? Jij helpt mij, dan help ik jou. Wat? Uh... Ik heb valse papieren nodig. Bendes. En die sukkels hier kunnen hun eigen naam nog niet eens vervalsen. Ik wil dat jij voor mij werkt. Ik, eh, ik zal erover denken. Mooi, denk erover. Geef je dertig seconden. Als ik nee zeg, gaat u zeker slaan, hè? Dof, ik heb jou gezegd dat wij elkaar nodig hebben. Maar als jij weigert, zal ik er persoonlijk voor zorgen... dat jij de laatste bent die dit kamp verlaat. Met 35.000 mensen voor je... zul je dan zo oud en zwak in Palestina aankomen... dat je geen geweer meer hanteren kunt. Hoe weet ik dat ik u kan vertrouwen? Omdat ik je zeg dat je dat kunt. Goed. Ik zal voor u werken. Heel verstandig. Over een half uur meld je op het hoofdkwartier. Je bekijkt de installatie en vertelt David Ben-Ami welk materiaal je nog nodig hebt. Afgesproken? Afgesproken. En? Over een half uur meldt hij zich voor werk. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Staatje van kinderpsychologie. Vertel eens, Joab. Uh -huh. Hoeveel kinderen hebben jullie hier? 6 uh, tot zevenhonderd. Zoek er dan driehonderd van de sterkste uit... en breng ze in een prima lichamelijke conditie. Of nee, laat Wilbouw dat maar doen. Jullie twee krijgen druk genoeg met het schip. Zo, en dan nou ga ik van door... want ik heb nog het een en ander in Famagusta te regelen. Vanavond zie ik jullie wel bij Mandria. Uh -huh. En als hij een boot heeft, gaan we morgen bekijken. Shalom. Shalom, Marie. Shalom. Zo, hij wil dus blijkbaar driehonderd kinderen laten ontsnappen... Blijkbaar. Maar als je het mij vraagt, is dit alleen maar een onderdeel van zijn plan. Wat hij precies in zijn schild voert, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval kenbaar, ik ben naam lang genoeg om te weten dat. Als wat op touw zet. Dus dit is het schip, meneer Mandria. Ja, de Afrodite. Wie is Afrodite? De godin van de liefde. Nou, dan is dat meisje er ook niet knapper op geworden. Vindt u het geen schoonheid? Een schoonheid van een jaar of 45. Maar dat interesseert me minder. Hoofdzaak is, kan dit schip de reis naar Palestina één keer maken? Het is 300 kilometer. Bij de eer van mijn moeder, ik heb er wel 300 reizen van Cyprus naar Turkije meegemaakt. Meneer Mandria is de eigenaar van de maatschappij. Hij weet dat het waar is. Het is waar. Het schip is oud, maar betrouwbaar. Neem een twee vrienden mee aan boord, kapitein. Dan kunnen ze de boel eens wat nader bekijken. Welke snelheid halen we uit dit schip, meneer Mandria? Vijf knopen misschien, met een stijve bries in de rug. Tja, haast heeft de Afrodite niet. En denkt u dat we het schip de haven van Curenia binnen kunnen krijgen? Ik wil namelijk de kinderen niet hier in Famagusta, maar in Curenia aan boord brengen. Zestig kilometer hier vandaan? Ja, daar heb ik mijn redenen voor. Ah. Nou, binnenvaren zal geen probleem zijn. maar draai om er weer uit te komen... We zouden het schip misschien naar het midden van de haven kunnen laten drijven en daar draaien. Ja, ja dat zou misschien kunnen. Dit schip is rijp aan te spoelen, maar ik geloof wel dat het de reis kan volbrengen. En kunnen we er 300 kinderen in bergen? Met een schoenlepel misschien. Hm. Er zal heel wat aan vertimmerd moeten worden, meneer Mandria. En natuurlijk mag dat in geen enkel opzicht de aandacht trekken. Ah, laat u dat maar aan mij over. Ik heb zomaar connecties. David. Stuur vanavond een radiobericht naar Palestina dat ik een kapitein nodig heb en een bemanning van twee koppen. Is dat genoeg? Ik kan het jullie beter maar meteen zeggen. Wij drieën maken de bemanning compleet. Huh? Jullie gaan op deze modderschuit met mij terug naar Palestina. Nee, nee. wij? Nee. Zorg ervoor, Joab, dat deze oude dame behoorlijk opgekalapaterd wordt. Nou, komt in orde. En hoe noemen we het? Dat? dat moeten jullie maar uitmaken. Ik stel voor de Bevin. Nee, nee, nee, dan heb ik een betere naam. We moesten het schip de Exodus noemen. Akkoord. Nou, dan kunt u verlicht ademhalen, kapitein. U hebt ons dit wrak verkocht. Dat wil zeggen, natuurlijk niet tegen uw prijs, maar tegen de mijne. Dat overleggen we, we nog wel. En dan moet ik naar Curenia, naar het domo, om iemand te spreken. Helemaal naar Curenia? Ankeert er iets aan uw auto? Nee, maar, maar ik dacht dat u doodmoe zou zijn. U hebt de hele nacht ook al doorgewerkt. Maar ja, maar als u wilt, natuurlijk, dan rijd ik u naar Curenia. Weet je wel dat ik erg blij ben, Kitty, dat ik naar Cyprus ben gekomen? Hoe lang kun je blijven, Maak, tot je naar Palestina moet? Een paar weken. Laten we zeggen, zolang jij me nodig hebt. Eigenlijk was ik een beetje bang voor ons weerzien, Maak. Ik wist dat ik met je zou moeten praten over Toms dood, over het staven van een dochtertje, en over die ontzettende zenuwcrisis. Daar hebben we over gepraat. Dat is dus afgelopen. Je doet nou prachtig werk als verpleegster. En je bent tenslotte pas 28, Kitty. Huh? <laughs> zeg eens, toen ik aankwam was je naar Famagusta. Je vertelde me dat ze je daar hadden aangeboden op Cyprus te blijven als leidsel van het nieuwe kinderkamp. Waarom neem je dat eigenlijk niet aan? Omdat het Joden zijn. Waarschijnlijk lijken Joodse kinderen wel veel op anderen, maar ik voel er toch niet voor. Heb je iets tegen Joden? Och, nee. Maar bovendien zit er een heleboel politiek aan die kampen vast. Ja, ja. Ja, er zit een heleboel politiek aan die kampen vast. Dezelfde politiek die mij naar Palestina drijft. Daar komt de oorlog. Waarom nou, maar? Och, daar zijn verschillende redenen voor. Om te beginnen hebben een massa mensen besloten voor het aan zichzelf te regeren. Koloniën raken uit de mode. Hier. Hier heb je een soldaat van het nieuwe wereldrijk. Een dollarbiljet. Amerika heeft miljoenen van deze groene soldaatjes. Ze nestelen zich in alle hoeken en gaten van de aardbol. Het grootste bezettingsleger dat ooit heeft bestaan. En bloedvergieten komt er niet aan te pas... Maar Palestina had dus weer wat anders. Daar gebeurt iets, Kitty, waar je kippenvel van krijgt. Een paar mensen zijn vastbesloten een natie die al 2000 jaar dood is... nieuw leven in te blazen. En als je het mij vraagt, zal het ze nog lukken ook. Ja, dat zijn nou dezelfde joden die jij niet mag leiden. Dat heb ik niet gezegd. Nou ja, we zullen er niet over kibbelen. Vertel eens, Kitty. Hm? Heb jij hier op Cyprus iets ongewoons opgemerkt? Nee. Nou ja, alleen die kampen. Hoe kom je daar opeens op? Journalistieke feeling, zullen we maar zeggen. Ik heb zo'n idee dat hier iets heel merkwaardigs gaat gebeuren. Toen ik eerst gisteravond op jou zat te wachten... Hè, ...toen kreeg ik bezoek van een zekere majoor Coltwell. En daar ben ik over gaan denken. Jij moet ook overal je neus insteken. <laughs> Wil je nog koffie? Graag. Zeg, Kitty. Zou je om mij een plezier te doen... een paar weken in die kampen willen gaan werken? Natuurlijk, Mark. Als ik je daarmee kan helpen. Ach nee. Laat ook maar. Zou onze vakantie maar bederven... Je hebt gelijk dat ik overal mijn neus in wil steken. We gaan direct dansen. Maar wacht eens. Wat heb je? Je kijkt op of je opeens een geest ziet. Ja, die zie ik ook. Hm? En als je nog even wacht, is hij bij ons tafeltje. Dat wordt een interessante avond, Kitty. Een heel interessante avond. Ik zie dat je bij herkent, Parker. Hoe gaat het? Dit is natuurlijk mevrouw Kitty Freeman. Ari Ben-Kanaan, Kitty, een oude bekende van me. Ari ben Canaan, Wat een vreemde naam. Dat is Hebraeus, mevrouw Freeman. En dat betekent leeuw, zoon van Kanaan. Dat klinkt nogal verwaardig. Integendeel, het klinkt heel logisch. Hebraeus is een logische taal. Vandaar dat God de Bijbel daarin heeft laten schrijven. Mag ik gaan zitten, mevrouw Freeman? Natuurlijk. Ik zwerf overal, moet je maar denken. Wapens inkopen, refugies, smokkelen, er is zoveel te doen. Maar waar het over gaat is dit. Ik ben van plan 300 kinderen uit Karaolos te laten ontvluchten. We brengen ze hier in de haven op een schip. Dergelijke pogingen zijn toch niks nieuws? Nee. Maar ditmaal gaan we er nieuws van maken. Jij en ik... Het is mijn bedoeling de Britten voor het oog van de hele wereld een dusdanig figuur te laten slaan. Dat ze hun Palestina-politiek wel wijzigen moeten. Hoe wil je ze dat figuur laten slaan? Lukt de ontvluchting, dan is alles oké. Okay. En lukt de ontvluchting niet, dan gaan de kinderen eenvoudig terug naar Karaholos. En zit er ook geen kopij in het geval. De zaak gaat ditmaal een beetje anders dan gewoonlijk, Parker. We proberen niet werkelijk te ontvluchten. Als het schip midden in de haven ligt, gebeuren er twee dingen. In de eerste plaats krijgen de Britten een seintje, zodat ze komen aanrennen. En in de tweede plaats verschijnt op dat moment in jouw bladen een hoofdartikel... ...dat jij van tevoren over de ontvluchting geschreven hebt... ...en dat in Parijs of New York op publicatie heeft liggen wachten. Interessant. Maar als de Britten de kinderen nou eenvoudig naar de kampen terugbrengen... ...daar krijgen ze de kans niet toe, Parker. Het schip blijft midden in de haven liggen tot het vrijgegeven wordt. Maar hoe wil je de Britten van boord houden? Door een paar bijzondere maatregelen waar ik op het ogenblik nog liever niet over spreek. Begrijp je het, Parker? Het zal gaan om het leven van 300 kinderen. Ja, ik geloof wel dat ik het begrijp. Maar hoe wil je die kinderen hier in Curenia krijgen? Dat is een hoofdstuk op zichzelf. Daarvoor heb ik een pak prima valste papieren en een stel Britse uniformen nodig. Voor een en ander wordt al gezorgd. Er ligt een groot bevoorradingskamp van de Engelse vlakbij Famagusta. Een lijst van de voorraden en de codenummers van alle aanwezige artikelen krijgen we van de eigenaar van de scheepvaartmaatschappij, die als agent optreedt voor het Britse leger op Cyprus. Hij is een Griekse Cypriot die ons helpt. Jullie willen dus de voertuigen voor het transport van de kinderen en de proviant voor het schip bij de Britten zelf gaan halen? In Engelse uniformen. ...en voorzien van prima papieren. Nou, als dat lukt... ...is het het mooiste uzade stukje... ...waar ik er ooit van gehoord heb. <laughs> het lukt. Je kunt er maar rekenen, Pankenaam. Dank je. Ik dacht wel dat je de mogelijkheden zou zien. En nu, mevrouw Friemend. Er is u een baan aangeboden... ...als leidster van het kinderkamp. Die hebt u geweigerd. Zou u nu uw besluit willen herzien... Laten we zeggen, om Parker te helpen. Wat wil je eigenlijk precies van Kitty? Alle leidende figuren in het kamp zijn joden. En worden dus door de Britten verdacht. We moeten heel wat in het kamp gemaakte papieren naar buiten smokkelen. En daarvoor zouden we graag een Amerikaanse christin willen hebben. Heel aardig bedacht, meneer Bankenam, Maar ik wens niet bij uw plan betrokken te worden. Ik ben ervan overtuigd dat de Britten redenen voor hun standpunt hebben... En ik wil me daarin niet mengen. Het gaat niet om de Britten als volk, mevrouw Flemont. Maar om een aantal topfiguren. Tientallen Britse officieren en soldaten werken dagelijks met ons samen. Ik ben trouwens zelf kapitein in de Britse leger geweest... en ik ben drager van het Military Het gaat in deze zaak niet om politiek, maar om menselijkheid. U bent heel schrander. En ik heb geen argumenten bij de hand om uw mening te leggen. Waarom komt u Karaolos niet eens bekijken... voor u een definitieve beslissing neemt? Ik heb nachtdienst gehad in een cook country ziekenhuis. U kunt mij niets laten zien, meneer Benkenaam, dat ik al niet eerder gezien heb. Het spijt me. Ik zal over een paar dagen nader contact met je opnemen, Parker. Bent u niet bang, meneer Benkenaam, dat ik uw plan aan onze wederzijdse vrienden verraad? U bent op en top vrouw en u zegt dit dus waarschijnlijk alleen om het laatste woord te hebben. Ik vergis me niet gauw in iemand... Ik hou van de Amerikanen. Ze hebben een geweten. Zodra u geweten u de baas wordt, zal ik u graag persoonlijk in Caraolos rondleiden. U bent wel erg zeker van uzelf, niet? Laten we zeggen dat ik op het ogenblik zekerder van mezelf ben dan u. Heb ik me belachelijk aangesteld, Mark? Och, je hebt hem alleen duidelijk laten merken dat hij je imponeerde. Wat een prachtgeil. Ik bedoel... Zo totaal anders dan de Joden die ik tot nu toe ontmoet heb. Ja, van de brammetjes en de moties uit de mopjes heeft hij niet veel. Hij is een Palestijnse Jood. En een agent van de Mossad. Onzin, zo bedoel ik het niet. De Joodse doktoren waar ik in Amerika mee gewerkt heb... waren ook beschaafde intellectuelen. Alokante kerels. Feitelijk kijken ze op ons neer. Waarmee? Met een minderwaardigheidscomplex... Maar je wilt toch niet beweren dat de Amerikaanse joden een minderwaardigheidscomplex hebben? De Duitse en de Poolse misschien. Je bedoelt dat wij Amerikanen zo voortreffelijk zijn... dat we de joden geen minderwaardigheidscomplex hebben bezorgd. Goed, de Amerikaanse joden hebben het niet zo slecht. Maar je behoeft iemand niet te lynchen om zijn geest te breken. Het feit dat de joden 2000 jaar lang de zondebok zijn geweest... heeft zijn stempel evengoed op de Amerikaanse joden gedrukt. Zeg Kitty... Je moet daarover eens met Ben Kenaan praten. Misschien doe ik dat wel. Want ik denk dat ik toch eens een kijkje ga nemen in Karolos. Je bent wal. Als je gaat ben je verloren. Ben Kenaan is sterker dan jij. Je hoeft niet bang te zijn, Maak. Ik ben nuchter en verstandig genoeg. Maar het is me... of ik op een bepaalde manier naar dat kamp getrokken word... Als ik erheen ga, is het om mezelf gerust te stellen... en een eind aan deze geschiedenis te maken. Een eind? Als je het mij vraagt, heb je al gecapituleerd. Het zal alleen nog moeten blijken... of het voor de plannen van Ben Canaan is... of voor hemzelf... Heel interessant. U beschikt over een uitmuntende medische stap. Dankzij de gaven van ons eigen volk. Niet dankzij de Britten. Hoe dan ook. Wat betekent uw naam eigenlijk, meneer David Benami? Ik ben me de laatste tijd voor Hebreeuwse namen gaan interesseren. Benami betekent zoon van mijn volk, mevrouw Freeman. Hm? Ik hoop. Ik hoop dat u ons wilt helpen bij de operatie Gideon. Operatie Gideon? Die naam heb ik bedacht voor eigen plannen. Gideon zocht 300 mannen uit om tegen de op te trekken. Wij kiezen 300 kinderen uit om de strijd met de Britten aan te binden. Oh juist. Wat heeft die man? Niets bijzonders. Komt u maar mee. Wacht eens even. Gaat u mee? Wat heeft die man? Hij vraagt God hem te willen bevrijden... omdat hij altijd een goed mens is geweest. Die oude mensen die daar wonen begrijpen nog niet helemaal... dat de enige Messias die hem bevrijden kan een bayonet is op de loop van een geweer. Weet u misschien wat een zondercommando is, mevrouw Freeman? Harry, doe nou! Een zondercommando is een man die door de Duitsers gedwongen werd in hun crematoria te werken... Ik zou u graag eens aan een andere oude man hier in het kamp willen voorstellen. Hij haalde de beenderen van zijn kleinkinderen uit een crematorium in Boegenwald en reed daarmee weg in een kruiwagen. Hebt u dat ook in het Cook Country ziekenhuis gezien? U staat nergens voor, hè? Ik sta nergens voor als het erop aankomt u te laten zien hoe wij tot het uiterste zijn gebracht. Wilt u het kinderkamp nog zien? Ik geloof niet dat dat zin heeft. Ik ben hier naartoe gekomen om mijn Amerikaanse geweten gerust te stellen. Het is nu gerustgesteld. Mevrouw Freeman... Zwaai de moeite, David. Er zijn mensen die van het kijken naar ons al misselijk worden. Wijs mevrouw de uitgang. Ik wil toch het kinderkamp nog wel even zien. Oh, dan gaan we deze brug over. Zijn er zo... En het hier in elk geval om zin te hebben. Karen leest hun voor. Dat is een heel bijzonder meisje. Ze doet prachtig werk. En ze is maar 16. Laten we even binnen gaan kijken. En de mouwen en de mouwen dichtknopen. Dan moet je heel langzaam tot je hals het water ingaan. Wie is dat meisje? Het Ze herinnert u aan niemand. En als je voelt dat het hem het zwaar wordt? Nee. Dat het vol is? Ze is veel ouder dan. Kitty Freeman, ik ben verpleegster en ik. Uh, ik zou hier misschien komen werken. Oh, dat zou heerlijk zijn. Zou je me. Uh, zou je me wat meer van jezelf willen vertellen? En natuurlijk, mevrouw Freeman. Noem alsjeblieft Kitty. Uh, graag? Uh, kan ik met dit meisje praten? Alleen. In een schoollokaal. Breng ze daarheen, David. Ik zie u straks nog. Nou, als jullie nu zo wat onder elkaar gaan spelen, dan kom ik straks terug en lees ik verder. Toen ze tegenover elkaar zaten in het schoollokaal, hoorde Kitty uit de mond van Karen Hansen-Clement de geschiedenis van de Duitse Jodenvervolging. Want eigenlijk heb ik veel dingen later pas begrepen. In 1938, toen het allemaal begon, was ik pas zeven jaar. We woonden toen in Keulen. Ik ben oorspronkelijk Duitse. Vader was een professor aan de universiteit. Professor Johan Clement, beroemd man. We hadden een prachtig huis. Sommige dingen ervan herinner ik me nog. Van mijn broertje Hans, mijn hond Maximiliaan. En het moeder weer een baby verwachtte. Ik wist eigenlijk nooit dat we joden waren. Ik wist ook niet wat dat betekende. Er kwamen veel mensen bij ons thuis. Die waren erg aardig voor me. Maar toen opeens werd het veel stiller. Er kwam als niemand meer. En moeder huilde vaak. Ik dacht dat kwam vanwege die baby. Johan, lieveling. We zullen toch heus tot een besluit moeten komen. Ik durf me haast niet meer met de kinderen op straat te vertonen. Dat komt door je zwangerschap, Mirjam. Die maakt je nerveus. Ach. Werkelijk, het zal allemaal zo'n vaart niet lopen. Zolang ik nog aan de universiteit ben, zijn we veilig. We zijn immers volkomen geassimileerd. Maak jezelf toch niets wijs, Johan? Ik maak mezelf niets wijs. Goed Duitsland wordt meegesleept in een nieuwe stroming... Maar in deze tijd zijn de Joden en de opkomst van Duitsland toch onafscheidelijk verbonden. We leven niet meer in de middeleeuwen. De christenen hebben immers zelf de muren van de ghettos neergehaald. Heine, Rothschild, Mendelssohn, Freud. Dat zijn toch grote Duitse namen. Al vijf jaar lang zeg je dat het wel beter zal worden. Maar het wordt door erger. Nu kunnen we nog weg, Johan. Die mensen uit Palestina die hier zijn willen ons toch helpen. Weg? Moet ik dan zomaar de witte vlag heisen? Moet ik wegvluchten uit dit huis waar mijn vader en mijn grootvader les hebben gegeven? De enige dingen waar ik me ooit aan gehecht heb zijn in deze kamers. En denk je dan niet aan mij en aan de kinderen? Natuurlijk, in de eerste plaats, Mirjam. Maar er is iets in me dat me niet toestaat weg te lopen. Johan. Wacht nog even, Mirjam. Het gaat wel voorbij. Het gaat heus wel voorbij. Maar het ging niet voorbij. Op het middag, toen ik uit school kwam, gooiden jongens me met straatvuil. En riepen: Jood, vuile Jood. Er waren overal relletjes. En smiddags was de stad in gevaar roer. 200 synagogen in brand gestoken! 200 synagogen in brand gestoken! 200 Joodse afgebroken! 200 doodse afgebroken! 8000 Joodse winkels geplunderd en verwoest. 50 Joden vermoord. 3000 30 Joden zijn mishandeld. 3000 30 Joden zijn mishandeld. 50.000 Joden gearresteerd. 20.000 Joden gearresteerd. 20.000 Joden. Gearresteerd. 20 Van vandaag af zal geen Jood meer een ambacht mogen uitoefenen of handel drijven. Van vandaag af zal geen Joods kind meer een openbare school mogen bezoeken. Van vandaag af zal geen Joods kind meer een openbare plantsoen of speeltuinen gezien mogen worden. Van vandaag af zijn alle joden verplicht een gele armband te dragen, waarop de ster van David is aangebracht. Een bijzondere heffing van 150 miljoen markt wordt van alle joden van Duitsland opgelegd. Zie, zie, zie, zie, zie, zie, zie, zie, zie, We zullen uw ontvluchting regelen, professor Clement. Gaat u weer terug naar Keulen. We zullen contact met u opnemen. Ja, maar... Ik moet een paspoort voor u laten maken. Een visum. Ik moet de geschikte mensen omkopen. Het zal zeker een paar dagen duren. Het gaat niet om mij, meneer Benkenaan. Wij hebben ze eren aardig willen maken, maar ik kon dat vervoekte papier niet tekenen. Ik kan niet weggaan en mijn vrouw ook niet. Maar ik heb drie kinderen. Die moeten de grens over. Die moeten de grens over. U bent een belangrijk man, professor. Misschien kan ik u helpen, uw kinderen kan ik niet helpen. Maar dat zul je, dat zullen jullie u die bende daar buiten gezien? Die willen allemaal de grenzen over. Vijf jaar lang hebben we jullie gesmeekt om Duitsland te verlaten. Wat kan ik nou nog beginnen? Ik heb visa voor 400 kinderen. Er zijn gezinnen in Denemarken die ze willen opnemen. We hebben een trein te organiseren. Ik zal één van uw kinderen daarin ja, toehouden. Ik, ik heb er drie. En ik heb er 10.000, maar geen visa. Ik zou u de raad willen geven de oudste weg te sturen, die kan het best voor zichzelf zorgen. De trein vertrekt morgenavond van het Berlijnse Potsdamstation. Ja, het wordt een heerlijke reiskar, dat zal je zien, net of je naar Baden Baden gaat. Ik wil niet papi. Ah, kijk nou is nou al die aardige jongens en meisjes. die je mee, dan... ik wil niet met ze mee, ik wil bij jou blijven. Ik wil nou kindje, kindje. niet met ze mee. Ik wil bij jou blijven. De Ik wil niet met ze mee. Ik niet met ze mee. Ik wil niet mee. Ik wil niet met ze mee. Ik niet met ze niet met ze mee. Ik Ik wil met mee. Ik ja, dat, dat zullen we allemaal proberen. Het spijt me, maar we gaan vertrekken, meneer. Ja, ik, ik, ik zal er op de trein zetten. Nee, meneer, geen ouders in de trein. Ik neem er wel mee. Ja, kom, zusje. Neem in mijn poppen, papie. Ik kan ze op je ja. poppen. Ja, ja, kind, ja. ja. Dag, Karen! Jawel, mijn leven. Zo kwam ik in Denemarken. In Olborg. Bij rechter Hansen en zijn vrouw Meta. Zelf hadden ze geen kinderen... En ze waren erg lief voor hem. Maar ik verlangde natuurlijk naar huis. Mm -hmm. Ik schreef regelmatig. En er kwamen ook brieven terug. Maar opeens kwam er geen enkele brief meer. Meneer Hansen won informatie in. En toen bleek dat vader, moeder en de broertjes naar een concentratiekamp waren gebracht. Als het je te veel aangrijpt, Karen. Nee, ik, ik wil het u allemaal vertellen. Ik mag niet zwak zijn. De rechter en zijn vrouw vroegen me toen... of ik het goed vond dat ze me als hun eigen kind aannamen. Ik vond het goed. En zo werd ik Karen Hansen Klemend. Toen de nazi's Denemarken binnenvielen... verhuisden we naar Kopenhagen. Om mij, zoals ik later wel begreep... De Hansens dachten dat ik in de grote stad waar niemand ons kende veiliger zou zijn. Maar hun onrust groeide weer toen de jodenvervolging begon. Mevrouw Hansen wilde met me naar een eiland vluchten. Maar de rechter wist een vals geboortebewijs voor me te krijgen. En ook in Denemarken werd mijn leven gered. Zo gingen de jaren voorbij. Ik was erg gelukkig bij mijn nieuwe papa en mama. Mijn eigen ouders had ik al bijna vergeten. Ik kreeg zangles, dansles. Ze zeiden dat ik erg begaafd was, ziet u. Ik droomde ervan eens te mogen dansen bij het koninklijk ballet. Intussen leerde ik ook de Bijbel kennen. De Hansens waren lidmaat van de Deens-Lutherse kerk... Maar het lezen van de Bijbel bracht me in verwarring. En ik sprak daar vaak met meneer Hansen over. Papi? Ja, mijn kind? Bijna alles wat Jezus leerde... ...staat ook al opgetekend in, in, in het Oude Testament. Zeker. Jezus wilde de mensen weer bewust maken van de oude wetten gods. Ja, maar... In het oude testament staat ook dat de joden het uitverkoren volk zijn om Gods wetten ten uitvoer te brengen. En Jezus was ook als jood geboren. En, en, en zijn moeder en discipelen waren joden. Wat wil je daarmee zeggen, Karen? Nou, hoe kan het dan, papi, dat de christenen Jezus aanbidden en, en, en zijn volk haten? Dat zijn geen christenen, lieverd. Die noemen zich alleen maar zo. Ik ben een Duitse jodin, hè, papi? Je bent nu een Deense christin, Karen. Je zou wel bevestigd kunnen worden, want je bent nu veertien jaar. Ja, maar ergens blijf ik toch jodin, hè? En, en, en als de oorlog afgelopen is, dan word ik toch weer helemaal jodin? Jij blijft voortaan altijd die je nu bent, onze lieve dochter. Ja, maar maar ik, ik zal toch moeten weten wat er van mijn joodse papa en mama geworden is, en, en van mijn broertjes en, en van mijn ooms en tantes, misschien leven ze nog. Als de oorlog afgelopen is, en het ziet er gelukkig naar uit dat dat nu gauw is, zullen we de internationale vluchtelingenorganisatie inschakelen om uit te vinden wat er met je familie is gebeurd. Maar, maar jij blijft bij ons. Jouw geluk ligt hier, Karen. Bedenk toch eens wat de directeur van het Koninklijk Blad heeft gezegd. Als je doorzet kun je over vijf jaar eerste danseres zijn. Je mag je geen muizenis in het hoofd halen. Jij hoort nu helemaal bij ons. En jij blijft hier. Ja, papi. Maar toen de oorlog afgelopen was... bleef ik niet in Kopenhagen. Zelf zocht ik contact... Met de vluchtelingenorganisatie. En zelf wilde ik proberen vader en moeder te vinden in de Duitse concentratiekampen. Dat had je nooit moeten doen, Karen. Wat wist ik van die kamp? Wat wist ik van Duitsland? Hoe het was geworden? Maar ik zou het gauw genoeg horen. En gauw genoeg zou ik spijt krijgen. Dat ik de deuren waar Jood op stond had opengemaakt. gemaakt. Vossenberg, Auschwitz. Rassenmoord. Zes miljoen. Rassenmoord. Zes miljoen. De zweep, het ijsbad, de elektrische schok, de Soldeerbout. Rassenmoord. 6 miljoen. Gasauto's, crematoria, gasovens. Rassenmoord. Zes miljoen. Frank, Müller, Himmler, Rosenberg, Streicher, Keltembrunner, Heydrich. Heinen, Martzok, Insekoch, rassamoord, Zes miljoen. Weet je dat Fritz Bouwer erg voor zot op was om zuigelingen in ijskoud water te zien sterven? Weet je dat G. 33.000 joden hun eigen graf liet en ze toen liet neerschieten? Weet je dat professor vrouwen mismaakte voor wetenschappelijke proefnemingen? Weet je dat dokter Heiskei honderden mensen liet sterven door tbc inspuitingen Weet je dat Steiner er dol op was schater in de hoofden en de magen van gevangenen te boren? Weet je dat Willehouse kleine kinderen omhoog gooide om na te gaan hoeveel kogels hij door het kind kon schieten voordat op de grond viel? <tot> Oh, ik wil het niet Maar je weet nog niets van Auschwitz met zijn drie miljoen doden. In Auschwitz zijn pakhuizen vol brillen. In Auschwitz zijn pakhuizen vol mensenhaar, voor matrassen. In Auschwitz zijn pakhuizen vol schoenen, kleren, kinderspeelgoed. In Auschwitz werden kisten vol gouden tanden omgesmolten voor Himmlers Instituut voor Wetenschap. In Auschwitz werden de beenderen van de gekmeerden door het mokers verpulverd. Opdat er nooit enig spoor van de moord zou achterblijven. Zwaag toch! Zweer! Ik wist toen wat mijn vaderland was geworden en wat de concentratiekampen waren. Mijn nasporingen bleven vergeefs. Ze leidden tenslotte naar een kamp in Zuid-Frankrijk, La Ciotat. Daar bereikte we het bericht dat mijn moeder en mijn broertjes waren omgekomen. En dat mijn vader het laatst was gezien in Theresienstadt. Het speciale kamp voor belangrijke joden. Waarom ben je toen niet naar Denemarken teruggegaan? Omdat ik door alles wat ik had gehoord en gezien... weer jodin was geworden. Omdat ik in contact was gekomen... met de mannen van de Mossad Aliyah Beit. Dat is de organisatie voor illegale immigratie naar Palestina. En omdat ik zelf naar Palestina wilde. De Mossad zou voor een schip zorgen. Het schip kwam... De ster van David. Juichend gingen we aan boord. We snakten allemaal naar het onbekende land. Alleen omdat we wisten dat daar het woord jood geen scheldwoord zou zijn. Bijna 2000 emigranten waren aan boord. Ik maakte me verdienstelijk door wat voor de kinderen te zorgen. Ze hadden wat liefde zo nodig. En toen hebben de Engelsen jullie aangehouden? Ja. Ze hebben ons beschoten. in vallen zee. Tientallen mannen, vrouwen en kinderen werden gedood. Maar de kapitein was een bekwaam man. Hij wist in het donker te ontkomen... en een stranding bij Caesarea te forceren. Verreweg het grootste deel van de passagiers... ontkwam aan het vuur van de Britse soldaten die hen opwachten. Ze bleven in Palestina... De anderen werden gevangen genomen. Ook ik. Ze brachten ons naar een Brits interneringskamp. En vandaar kwamen we, na enkele maanden, op Cyprus. De Britten hadden met spoed Karolos gebouwd. Ze waren geschrokken van het succes met de ster van David. Dat is mijn verhaal. Het is niet zo bijzonder. Er zijn honderden zoals ik. En ik heb hier toch ook mijn taak? Bij de kinderen. Ik dank je, Karen. Waarvoor? Ik wist als Amerikaanse zo weinig van alles wat je me verteld hebt. Kom je ook bij ons werken? Hoe samen zouden we zoveel meer kunnen doen? Ik weet niet... Ja, Karen. Ik geloof dat ik met jou samen hier wel werken wil. Het is heerlijk. Op iemand als jij heb ik gewacht. En ik op iemand als jij, Karen Hansen Clement. Ik heb je toch gezegd dat je capituleren zal. Er is geen sprake van een capitulatie. En zeker niet voor Ari Ben Canaan. Nee, voor een meisje dat je herinnert aan je dochtertje. Dat is toch je reinste dwaasheid, Kitty. Hoe oud was je dochtertje helemaal toen ze stierf? En dit meisje is zestien. Het gaat ook niet alleen om dit meisje, Mark. Oh, nee? Waarom heb je dan tegen Ari gezegd... dat je wel in Karaolos wil werken... maar op voorwaarde dat dit meisje niet met de Exodus meegaat naar Palestina... Goed, ik geef toe dat ik erg op dit meisje gesteld ben. Ik weet dat ze me iets kan geven waar ik heel lang naar verlangd heb, Mark. Maar het gaat veel meer om haar levensgeschiedenis die ze me vertelde. Hmm. Ben je plotseling pro-Joods geworden? Ik ben plotseling met iets geconfronteerd dat me... laat we maar zeggen dat me heeft doen besluiten met jou samen te werken aan het plankideon. Dat wou je zelf toch eerst zo graag... Hmm. Vertel eens, weet jij waar ik Ari Duncan aan kan vinden? Die is sinds gisteren van Cyprus verdwenen. Verdwenen? Ja. Eigenlijk bestaat die helemaal niet meer. Er is hier alleen nog een Britse kapitein Moore... van de 23e transportcompagnie HMJFC. Bedoel je dat Ari de aanval op het Britse bevoorradingsdepot heeft geopend? Dat bedoel ik. Hij heeft zich gisteren gemeld en alles is prima verlopen. Maar wat betekent HMJFC? His Majesty's Jewish Forces on Cyprus. Zijn Majesteits Joodse strijdkrachten op Cyprus. Een uitvinding van Joab Yarkoni. <laughs> maar is het hem werkelijk gelukt materiaal los te krijgen? Twaalf gloednieuwe vrachtauto's, boordevol geladen met proviant voor de Exodus, zijn vanmorgen onder leiding van kapitein Moore Curania binnengereden. Ik heb je toch al gezegd dat het een prachtkerel is? Ja. En vanavond stuur ik het hoofd van ons kantoor in Londen... mijn artikel over de ontvluchtingspoging van 300 kinderen. Dan draaien we mee in de mallenmolen, Kitty. Dan hebben we onze positie gekozen. En dan kunnen we niet meer terug. Ja, Maak, We hebben onze positie gekozen. En we kunnen niet meer terug. Ja, U hebt geluisterd naar het eerste deel van Exodus, het Joodse lijden en bouwen. Een hoorspel in vijf delen door Rob Gerards naar de gelijknamige roman van Leon Oeris. De rolverdeling was als volgt. Generaal Bruce Sutherland, Rob Gerards. Mary, zijn zuster, Dogi Rugani. Major Freddy Caldwell, John de Freese. Generaal Tiver Brown, Louis de Breeg. Mark Parker, Frans Somers. Kitty Freeman, Eva Janssen. Mandria, Dries Krein. Een chauffeur, Han König. Ari Benkenaan, Paul van der Lek. David Ben-Ami, Paul Deen. Dof Landau, Johan Balder. Joab Jarkoni, Dick Scheffer. Karen Hansen-Klement, Barbara Hofman. Haar vader, Bam Heskes. Mirjam, haar moeder. Dogur Rugani in een dubbelrol. Auge Hansen, haar pleegvader Hans Veerman, een stewardess Elly Den Haring en voorzitter van het Hof van Nuremberg Pam Heskes in een dubbelrol. Verder hoorde u de stemmen van Joke Hagelen, Jos Brink, Alex Vaassen en Irene Poorter, muzikaal adviseur Hans Bloemendaal, regie Wim Pauw.